Christian Bonnebakker met het NOS Journaal. Michel Platini trekt zich terug als kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 60-jarige Fransman zegt dat hij geen tijd meer heeft om campagne te voeren. Platini is door de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond voor acht jaar geschorst... omdat hij wordt verdacht van corruptie. Hij zegt zelf dat hij niets fout heeft gedaan en vecht de schorsing aan.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 Natuurorganisaties zijn fel tegen en vrezen een wildgroei aan bebouwing. De PvdA sluit zich daar nu bij aan en heeft schriftelijke vragen gesteld aan Schultz. De partij zegt dat veel toeristen juist naar de Nederlandse kust komen vanwege de ongerepte duingebieden. De man uit Kloosterburen die vastzit voor de dood van Jesse van Wieren is een psychiatrisch patiënt. De verdachte woonde onder begeleiding in een zogenoemd oefenhuis van een GGZ-instelling... De 28-jarige Jesse van Wieren uit Leens verdween in de nieuwjaarsnacht nadat hij was gaan stappen in Kloosterburen. Zijn lichaam werd dinsdag gevonden in de tuin van de verdachte. De asbestrisico's in Wateringen zijn volgens de GGD verwaarloosbaar klein. Bewoners van het met asbest vervuilde gebied krijgen vanavond een brief van de GGD. Daarin staat dat de gemeente goede maatregelen heeft genomen om de risico's te beperken. Wie een stukje asbest vindt, kan dat zelf opruimen door handschoenen aan te trekken, het asbest nat te maken, in een plastic zak te doen en in te leveren als klein chemisch afval. Gisteren verscheen een onderzoeksrapport waarin staat dat inwoners van Wateringen een potentieel dodelijk gezondheidsrisico lopen. De burgemeester noemt het rapport ongefundeerd en onjuist.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 Ik weet niet wat dat is met dat code rood verhaal. Ik uh, als autosportverslaggever denk op zijn minst dat de wedstrijd dan stilgelegd wordt. Maar daar heeft natuurlijk wel iets van sprake van een bepaalde wedstrijd. Want ja, als je met je autootje daar in het noorden rijdt en je glijdt uh, van de weg af... is dat toch misschien wel een wedstrijd, weet jij veel. Dat is code rood. Goed, uh, welkom bij deze Alternative FM van vanavond. We gaan uh, een uh, compilatie uitzenden van de tweede voorronde van de Rob Akda-woord helemaal daar in de teken van staat. Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon een beetje tussendoor muziek. Dit is de nieuwe van de Tiger Pilots en The Sign. Dan moet ik nog worden welke schaaf ik eh, bedien. Want normaal gesproken heb ik het eh, een ergens op uh, Jingle.2. Oftewel MD2. Maar goed, dat zal ik je niet verder uh, mee lastigvallen. Het is een beetje een technisch uh, verhaal. Dus op het uh, mengpaneel is dat. Maar ik heb hem nu uh, van mijn uh, laptop. Want ja, het is uh, gewoon drie kwartier uh, even niks doen. En dan kan ik tussendoor gewoon even andere dingen gewoon doen. De Tiger Pilots met Design die begonnen dus deze speciale uitzending over de tweede voorronde van de Rob wordt. Want morgen is de derde voorronde en dan zal Marcus en ik erbij zijn afgelopen keer moest ik het in meentje doen. Maar er stond een triest geval in de familie. Een uh, sterfgeval. Dus vandaar dat hij uh, er niet bij was. Maar morgen gaan we weer gewoon met z'n tweeën naar uh, de uh, patronaat. Hoe klonk dat de vorige keer? Dat was 4 december van het afgelopen jaar. Nou zo, hier is uh, Pepe Fischje weer. Juist, het is alweer zover de tweede voorronde van de Rob Akta Award Jaargang 2015, 2016 en tevens de laatste van het jaar 2015, by the way. Het is de bedoeling voor de nieuwkomers dat terwijl ik de tijd even volpraat jullie naar het podium komen zodat je de band die moet beginnen en dat is via loting zo geregeld de voorgorde waarin de band spelen. Dus het is niet altijd even fijn om om acht uur al te moeten beginnen. Dus de support hebben ze nodig. Begrijp je hem? Dat was een tussenzin. En nou ben ik buiten adem. Goed, maar ik heb weer adem gehaald. Dus jullie kunnen naar voren komen. Terwijl deze band al staat te popelen om voor jullie te spelen. En waar beginnen we mee deze fantastische voorronding, Nu al onvergetelijk en zonovergoten. Eh, met een groove metal band. Moet ik zeggen, niet zomaar met een Groove metal band uit de Bollestreek. Vorig jaar hebben we ook van ze mogen genieten. En we zijn ook heel blij dat ze weer terug zijn... Vijf jonge gasten die eh, pak een beet een jaartje geleden bij elkaar zijn gekomen om hele vette shit te maken. En het is gelukt. Het resultaat is dan ook keiharde metal. Vol energie met een groovy feel. Um, ze zijn net uh, klaar met een singeltje is net uitgekomen, en die heeft de titel No Mercy. Een hoop haar. Veel zweet, maar vooral energie vliegt hier zo dadelijk over het podium. En kijk bij die morspitten uit voor botbreken Volgens uh, wat die jongens zeggen. Ze hebben het eerder meegemaakt, geloof ik. De EHBO zit nog steeds uh, uh, na te tafel, dus die is er nog niet. Kom naar voren uh, en geef alvast een applaus voor Late to Waste! De eerste band is meteen ook. Uh, nou, uh, volumekraan uh, gaat ook flink open, maar de jongens komen ook uit de bolle uit uh, de omgeving van Leiden, uh, Joris. Ja. Dat is het volgens mij Noordwijk zelfs. Noordwijk, Noorderkoud Noord en uh, Leiden. Dus gewoon de bollenstreek. Ja, Dus toch de bollenstreek. Okay. Ja, nou, Waarom? Uh, het is Lay to Waste, dat is de, de band. Maar wij hadden uh, bij Alternative FM de legs. En die komen ook uit die streek vandaan. Dus uh, vandaar uh, dat ik uh, de link even maakte. Maar alles wat. Hè, uh, ethereal kwam vroeger, uh, kwam ook uit de bollenstreek. Is, is dat een beetje ook, zijn dat jullie helden? Nou, helder wil ik niet noemen, maar ik, uh, ik moet wel zeggen dat ze wel ver zijn gekomen. Ja. Dus daar kijk je wel flink tegenop, ja. ja. Dat is toch wel knap. Oh. Hoe zie jij dat, uh, Shay? Ja, ik vind Ethereal ook zeker een brute band. Ja. ja. Dat hebben jullie ook uh, laten zien uh, vanavond toch wel. Een beetje brute geweld uh, op, uh, op het podium. Ja, ja klopt. Dat zijn wij we ook wel natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij, hè? ja. Uh, over, uh, over de band, want uh, jij doet de drums... Uh, is dat uh, hard werken voor een metal band? Jazeker, het is echt uh, elke dag oefenen en uh, spieren opbouwen, het is echt heel vermoeiend. Maar als, je het, uh, als je het een beetje kan, dan gaat het elke dag wat beter en uh, kun je het niet langer volhouden. Uh, want ja, die uh, topsport, uh, lijkt het wel Bas? Ja, dat kan je wel zeggen, maar uh, die drummers moeten niet zo zeker joh. <laughs> En wat, welk instrument heb jij dan? Uh, ik speel gitaar. Maar goed, maar dan moet je toch ook uh, jezelf uh, wel geven op zo'n podium. Ja, maar dat doe je toch wel. Ja, het is gewoon een feest. Okay. Uh, is het ook een feest uh, als jullie uh, spelen? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dat, uh, voor ons is het in ieder geval altijd een feest. En ik hoop voor de mensen het, uh, die ons zien ook. Want dus, uh... ja, het was natuurlijk... Uh, jullie zijn uh, de eerste die vanavond uh, zijn begonnen. Uh, dan is het altijd een beetje... Uh, ja, toch, toch anders. Maar... Uh, gewoon jullie eigen dingen erin doen. Ja, kijk, het bier heeft natuurlijk nog niet zoveel gevloeid als om 11 uh, uur. Maar als je gewoon een uh, sterke set neerzet en gewoon er vol voor gaat, dan uh, pakt het publiek dat ook wel op. Ja. Want uh, jullie zijn niet onbekend voor de rolpack daar wordt. Want jullie hebben namelijk nog eens een keer, Vorige volgens jaar. mij vorig jaar, ook nog meegedaan. Vorig jaar hebben we ook meegedaan, ja. Helaas niet door naar de finale. En dan uh, hopelijk dat het nu anders is. Ja. Zien zie jullie uh, jezelf ook. Uh, uh, Verbeterd ten opzichte van vorig jaar? Ja, zeer zeker. Het is nog strakker nog veel harder. En uh, de hele show die uh, we hier met z'n allen geven... die blijft ook alleen maar sterker worden. Dus we gaan gewoon door. Is dat een, uh, een gezamenlijk iets, uh, de show neerzetten? Ja, zeker. Daar doet iedereen al mee natuurlijk. I bij, uh, hoe heet het gaat bij iedereen eigenlijk gewoon een knopje om. En dan is het vol beuken En dan met z'n allen gewoon zo vet mogelijke shit neerzetten. Want, uh, ik hoorde net, uh, direct na het optreden, Ja, mijn haar zat een beetje zwart klemmen. Uh, ja, joh, ik stond te hat En ik zat met mijn haar vast in de hatstok van die gitarist. Maar het ging gelukkig nog net goed allemaal. Dus dat scheelt weer. Zijn dat van die, uh, van die uh, leuke dingen die je dan uh, later nog een keer uh, kan vertellen? Uh, ja, sowieso. Maar ja, bijvoorbeeld uh, gitaar tegen hoofd te krijgen of zo. Weet je, uh, op het podium ga je gewoon door. Maar later krijgt de ander dat wel te horen natuurlijk. Heb jij weinig last van als drummer? Sorry? Ja, heb, jij, heb, jij, heb jij niet zoveel mee? Ik heb daar niet te veel last van, nee. Uh, zij hebben juist meer last van mij. Soms krijgen ze een stok uh, tegen hun hoofd aan uh, per ongeluk. Kan ook wel gevaarlijk zijn. <laughs> nou, zal ik uh, Jannes nog eventjes uh, bij het uh, gesprek betrekken? Want uh, die mag dan de afsluiting uh, doen. Want uh, dan heb ik natuurlijk uh, de, de, de ultieme vraag. Waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Uh, Facebook, Bandcamp. En de website. En, en de website zelf? Oh, ja. www.leetouwaste.nl Daar is alles over ons te vinden. Helemaal goed. Ja, top. Dit ja. is. Gold Rush! De tweede voorronde is begonnen. De tweede band alweer van vanavond. En ik heb het gevoel dat er alweer een hele avond op zit. Maar gelukkig komen er nog vier jongens en meisjes, dames en heren. Dat zeg ik. Vijf met deze erbij natuurlijk. En ik kan u ook verklappen dat het alweer een zeer gevarieerd aanbod wordt deze avond. En deze tweede band die speelt progressieve rock met overduidelijke jaren 70 invloeden, maar dan wel verworven. Met modernere, zwaardere klanken. Veel dynamiek, creativiteit, sfeervolle tweestemmige zang en progrock met een rauw randje. De band gaat al een aantal jaren mee en speelt daarom ook lekker regelmatig. Er zijn een aantal leuke hoogtepuntjes, maar eentje die wil ik wel noemen, uh, dat was een support van Kajak. Zijn er mensen die nog weten wat Kajak was, mag ik even handen zien? Ah, dat zijn er wel één of twee inderdaad, goed zo. Uh, voor de jongsten onder ons, dat was een band die klinkt ongeveer als deze band. Dus... Voor het meisje met die, uh, met die knuffel. Um, waar was ik? Oh ja, een mooie quote van 3 voor 12. Hun musicaliteit valt niet te ontkennen. En dat gaan we hier allemaal met z'n allen meemaken. Geef eerst een enorm applaus voor Calculator! De tweede band van vanavond heet Calculated. Als ik uh, zo naar de naam uh, is het allemaal ingecalculeerd. Uh, maar dat, volgens mij is dat helemaal niet zo, Maarten. Nou, dat hangt er vanaf hoe je het ziet. Als je naar nou ons zo stel, kijkt wat we spelen, dan past Calculated prima. Ik bedoel, maatsoorten dat afwijkt van de vierkortsmaat, dan is het wel uh, geberekend, zeg maar, maar hoe het maar, schreven. Het korte, het korte antwoord was nee. Seili, <laughs> jullie, uh, jullie willen, willen toch niet echt uh, doorsnee zijn? Uh, nee, niet echt. Nee, we maken best wel experimentele muziek. Dus uh, ja, progressive rock heet het dan. Ja. En dat is, uh, ja, we gebruiken echt uh, een leentje buur uit metal. Uh, zelfs een beetje pop af en toe. Piano stukken, ja. snelle orgelsolos, Echt uh, de hele mikmak. Zegt het. Ja. Is, het, is het zo dat je dan, want dat vind ik wel heel erg leuk, uh, dat je leentje buur speelt. Dat zeg je nou. Hè, maar is het dan zo van, uh, je hebt wel van die, uh, van die figuren in de muziek die dat dus ook deden. Gewoon allerlei stijlen en dan het uh, moeiteloos uh, ja, min of meer in, uh, in een stijl uh, zetten zoals bijvoorbeeld bij jullie. Uh, ja, ja. Dat zijn inderdaad... Uh, voorbeelden zat. Voorbeelden zat, ja. Uh, zijn jullie creatief? Of wij creatief zijn? Ja. Uh, wij vinden van wel. <laughs> Rikkend antwoord hoor. Oké, ja, oké. Okay, okay. Nou, Dan ga ik nog even naar Lars, de bassist. Die zegt dan altijd van... Ja, ik heb het minste in te pakken na, na aflopen. Zo is het nu ook weer. Ja, ja zo is het gewoon. Ik, ik kan er weinig van maken. Ja, um, maar wat vond je, wat, wat vond je ervan uh, van vanavond? Zoals uh, je gespeeld hebt. Het was prima te horen. Het ja. geluid is goed. En voor de rest uh, ben ik wel tevreden. Ja. Uh, is het ook zo van, uh, dat er dan toch een kleine jongensdroom in... Uh, vervulling gaat van, uh, nou we staan eindelijk eens een keer uh, in een uh, grote poppodium. Uh, ja, nou het is zeker wel een wens in vullen. dat het is wel een zaal waar je uh, met leuke uh, enthousiaste publiek staat. Daar, daar doen we het wel het meest voor. Dat, uh... ja, van de feedback. ja, patronaat stond wel een beetje op mijn verlanglijstje. Van, ja, daar wil ik toch een keer spelen. Dus het is echt wel tof dat we nu uh, een keer staan. Maar... Kun je afwinken. Ja, precies. Ja? Ja. Maar zijn er nog meer uh, wensen, uh, broers? Zo, uh, ja, ik zeg broers. Ik zeg, oh, zijn er nog meer wensen? Broers, vraag tegen. Oh, Op die manier. <laughs> uh, nou ja, we hebben, zoals bij de presentatie van tevoren we gezegd, hebben we wel voor kajak een keer gespeeld. Uh, we zouden wel graag, heel graag willen dat we gewoon die lijn doorzetten. Gewoon voor een grotere progband. En dan voor echt zijn, leukere, grotere zalen. En uh, ook een keertje in de boerderij. Want dat uh, is ook in instituut meer, hè? Wat? Ja, ja nou, dan, gaan we, dan gaan we naar Ivor toe. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Je ja, ja, ja, ja, komt er even bij. Uh, boerderij in Zoetermeer, zeg je dat wat? Ja, zeker wel, dat is echt uh, het proefpodium van Nederland. Uh, wat is daar zo uh, bijzonder, uh, Ja, je zegt het, hè, het, het is het, het, het podium. Maar wat is de aantrekkingskracht, wat is de magie van die, van, die, uh, van die zaal? Van de zaal zou ik niet weten. Maar gewoon, ze zetten zo vaak dat soort bands neer. dat ze, ze hebben een naam. Dus ook mensen die niet specifiek jouw band kennen. Kennen komen er toch. Oké, ja, oké. Okay, okay. um, nou ja, als afsluiting, uh, heren, waar zijn uh, jullie op te vinden op het uh, wereldwijde web? Sowieso op Facebook, uh, jouw nou, daar via die site kom je eigenlijk aan heel veel links van de social media en uh, zelfs Spotify, YouTube, dat soort dingen. Oké, okay. dank jullie wel. Alsjeblieft. Ja. as blue fans in de house, altijd leuk, altijd gezellig, goed voor een het raam. Zo uh, kondig ik uh, met uh, de vorige band af, dat was natuurlijk een uh, progressive rockband, uh, puur Ik zei, de volgende band is ook een progressieve rockband, is niet helemaal waar, maar dat zal u uh, als ik de biografie voorlees, uh, wellicht duidelijk worden. Een korte, krachtige biografie, en daar gaat hij. Dit is een jonge alternatieve grunge band uit Haarlem. Stevige gitaren, veel reverb, melodieën en een rauwe stang, een zang, sorry, rauwe stank pardon. Rauwe zang staat centraal in de muziek. Hun invloeden bestaan zowel uit progressieve rock als grunge uit de jaren negentig. Daar heb je hem. In ieder geval, geef een applaus voor. Mo her... <tie> De derde band, mantra. Ik ga eerst even naar uh, Luc. Want, uh, want ja, uh, mantra, uh, hoe zijn jullie in die naam gekomen? En dan, het, is een, het komt uit het geloof, toch? Het komt uit de ja, precies. En een mantra, het zijn twee dingen volgens mij. Je hebt mantra um, is. Dat dat je... dan... ja, nou, zal ik, het, uh, zal ik het woord aan Lars geven? Dan ga ik wel even naar Lars. Uh, een mantra is een soort van spreuk uh, die je tijdens het mediteren herhaalt. De kracht van de herhaling. Ja, zoiets. Is dat ook uh, in uh, de muziek uh, die jullie maken? Is dat, uh, ja, zit dat, dat daar ook in? nou Het is best wel uh, een beetje psychedelisch, een beetje hemelig. Dus daar zou je daar zou dan kunnen connecten. Aha. Ja. Aha. Uh, de drummer, wat, uh, wat voegt hij toe aan, uh, aan het, het werken van mantra? Aan het werken van mantra? Ja. Nou, ik denk dat ik uh, vrijwel net zoveel met de arrangementen bezig hou als de rest. Ik ja. ben, ben niet zo'n drummer die alleen maar op de achtergrond zit en uh, alleen maar een beetje loopt mee te tikken. Ja. Maar ik denk dat het vooral de kracht van Mantra is dat we gewoon veel uh, communiceren onderling. Uh, veel met elkaar contact houden waardoor we gewoon samen goed spelen. Dus ik denk dat iedereen zijn eigen toevoeging daarin heeft. Niet per se ik als enige ja. of een speciale toevoeging voor mij. Uh, goed, uh, maar Joar, uh, hoe ben jij bij, uh, bij hun gekomen? Of uh, ben jij een van de grondleggers van de band? Nou, Lars en ik zijn eigenlijk grondleggers. <lacht> Wij uh, kennen elkaar al een tijd. We uh, speelden samen toen we nou, ja, echt nog klein waren, ik denk een jaar of tien of zo. Oh, ja. Toen is Joost er op een gegeven moment bijgekomen op de middelbare school. En uh, Luc, uh, we spelen nu al een. Ja, ja. Jaar of zo. ja. ja. Hoe lang? Vorig jaar zijn we ik kende Lars van mijn werk en met Joar drumde ik veel vanwege school. En uh, toen ging ik gewoon een keer meespelen. Nou, dat was super nice. En toen... En toen was zelfs degene die zei, uh... wil je in de band? <laughs> <laughs> gewoon na de eerste repetitie, toen was het eigenlijk al zo. Ja, ja, ja. En nu hoor ik ook na nou afloop, uh, voor een thuispubliek Komen jullie in te halen? Ja. Ja, we hebben, dat is super leuk om te zien ook. Ja. Heel veel mensen die eigenlijk altijd wel terugkomen gewoon. Die ah, Daar komt je. Kom je ja. ja. <laughs> um, ja. Heel veel mensen die we best wel kennen, die komen allemaal al steeds terug. Ja? Ze betalen een kaartje voor ons, uh, op Facebook promoten ze ons, dat is echt super tof. Ja? Ja, dus, uh... Hoe zit het eigenlijk op Facebook? Uh, hebben jullie al uh, wat uh, duimen gekregen? Ja, we hebben zeker wat duimen gekregen. <laughs> ja, uh, ja, Facebook. Ik, uh, we, moesten, we hebben dit gepromoot dan op Facebook. Ja? En wat, dat was begin van deze week, hadden we dat gedaan. En toen waren er 15 mensen die het ook hadden gedeeld. En uh, ja. ja, dus het ging super snel opeens. En toen kwamen die duimpjes wel omhoog. Ja, dat was leuk. Uh, dan naar de bassist nog eventjes. Naar Joost. Want. Uh, <laughs> ja, hij, hij vormt tenslotte ook onderdeel van de band. Zeg maar uh, even nog over het optreden op zich. Uh, heb je een leuke avond uh, beleefd? Want het is natuurlijk uh, in je eigen stad, uh, patronaat. Ja, ik vond het zo, zo vet leuk om hier te spelen op uh, het kleine podium. Omdat dit. Ja. Ja, dat is wel een doel van dit jaar volgens mij, voor mij ja. zelf, om tenminste daar van te van gaan de, spelen. Speel te hebben ja ja, ja, ja. Dus, uh, En je en stond met een uh, brede grijns op je mond uh, wel te spelen daar? Nou, ik kon niet zeggen dat ik met een brede grijns stond te spelen, maar ik vond het tof dat onze standaard fanbeester was, wat Luc net ook al zei, en dat die mensen gewoon terug blijven komen en dat, dat geeft mij ook energie om... Ja te blijven repeteren, nummers te schrijven en door te blijven gaan als band, als mantra. Dat hoor, dan, dan kom je weer eigenlijk uit op wat Lars zegt. Hè? De energie herhalen. Ja, precies. Ja, en de energie zat er ook zeker in vanavond. En dat, wel, ja, en dat was ook fijn. Dus, uh... Nog één afsluitende vraag. Ik ga hem tussen jullie in die microfoon hangen. Waar zijn jullie op te vinden? Facebook werd al genoemd. Uh, Facebook en Instagram, yes. Maar ga maar gewoon naar Facebook, uh, zoek op mantra en dan uh, is er een grote kans dat je wel een gedeelde vriend hebt die uh, ons leuk vindt. Dus zo kom je wel bij ons terecht en dan kan je vanaf daar ook nog door naar onze Instagram pagina waar allemaal hele serieuze foto's op staan. Ja. Oké, okay. okay. dank. Wat zeg je? Want er zijn veel dingen dat mantra heet, dus Lars Ter Wolbeek en dan uh, kom je er ook wel, denk ik. Oké. Okay. Dank jullie wel jongens, dank jullie wel. Ja, hey, uh, <muchas> Dan. Is in één klap dat... dat is, ah, ik zit gewoon rustig te werken op mijn laptop... en ik denk, hé, hey, er is iets uh, mis. Ja, het is afgelopen. Het eerste uur tenminste in ieder geval. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, iets uh, liggen van uh, nieuwe muziek. First snow will, will fall tonight. Dat is... Uh, uh, iets van een, een nieuw uh, album. Als ik het goed heb. A Letter from Dreamland. Uh, dat is uh, van de frontman van Gravel Town. Ik heb het over Michel Ebbe. Luister en oordeel zelf. Want het is een schitterend mooi liedje. Frost on the window. I see I'll go to bed. I'll close my eyes. For tomorrow comes adventure.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 I may have one wish tonight I'll promise I'll be strong I hope come Christmas time I'll be home where I belong So God in heaven if you're listening could you let it snow tonight nou ben ik toch nog één ding razend nieuwsgierig naar. Is het nou een kerstliedje of is het nou niet? Want uh, er werd wel iets uh, gerefereerd aan uh, het feest kerstmis. Maar, ach, waarom ook niet? Het, uh, het is ook tenslotte drie koningen. en Tenminste, dat is deze week geweest. Hoewel het uh, natuurlijk uh, in deze tijd best wel past... omdat het een, winter, uh, een wintersvoelend liedje is. Hoewel, de winter is alleen nog maar voor de drie hoogste provincies... en de noordelijke provincies weggelegd hier in dit land. Dus wat dat gaat, uh, is daar niet zo gek veel veranderd. Ayesha die gaat het uh, opvullen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat nummer dat heet... Ander